Ik appelie, appelie. Je komt voor jou niet meer te zien appelie, appelie. Anders schiet er een je neer appelie, appelie. Met een dubbel op weer. Appelie, appelie. Als je speelt is dat een ramp, Al mijn grabbers krijgen krap. Doe dat kweer denk ik toch weg appelie, appelie. Anders word je neergelegd Adverdie, adverdie. Deze beestoon is te gek. Adverdie, adverdie. Kijk het schuim op je pik Doe die op er weg. Anders word je neergeleg Hey, nee, Zo, dat was het aanschakelen. Wat is jou? Nee joh! we de midden in de pilastroika! Ja maar! Ja oh, maar! Nou joh! Moet jij nog klokken? Gantewiel! Hoe is het mijn koffieboom? in dan? Gantewiel! Als hij zo blijft staan, dan loop ik hem zo in! Hé Lijf! geen mij nog een pijp! Gaan we nou scooteren! hè! heb mij een lepeltje als je Emmertje! Filmen? Filmen? Filmen? Ik vind het wel leuk, maar ik weet het niet.